Goedemorgen allemaal, welkom in een Veenhardkerk, dank jullie wel voor de mooie muziek, prachtig om zo even te beginnen vanmorgen. Ik ben Annemiek en um, ik stel voor dat we even goedemorgen zeggen tegen elkaar, even achter je, naast je, doe maar even. Nou, dan hebben we elkaar uh, in elk geval even gezien en dan weten we wie er om ons heen zit. En dat is ook wel fijn, want uh, vanmorgen gaat het erover, uh, kan ik Gods stem verstaan? Dat is het thema van vanmorgen en we willen daarbij vandaag ook met elkaar in gesprek, echt een, uh, ja, een heel stuk interactief maken we ervan en we willen ook met elkaar in debat om elkaar uh, te helpen nadenken over Gods stem, wat is Gods stem eigenlijk? En kan ik hem nog wel verstaan? En, en hoe gaat dat dan? En we willen graag met elkaar ideeën uitwisselen. En uh, nou, elkaar ook zo helpen om uh, antwoorden te vinden. En daarna zal Gerbram uh, uit de Bijbel ook allerlei handvatten geven. Nou, dan is het fijn dat we nou, weten wie zit er om ons heen. Ik zou graag uh, de dienst willen beginnen met gebed. Misschien uh, kom je niet vaak in een kerk. Nou, dan zou ik zeggen luister gewoon naar de woorden die ik uitspreek. En anders uh, bid met me mee. Zullen we samen bidden? Goede God, Vader in de hemel. Heer Jezus, willen we willen u danken dat we hier mogen zitten. Hier zo op de laatste dag van mei. Dank u wel dat we in alle rust hier bij elkaar mogen komen. Dat we kunnen praten met elkaar en nadenken vanuit uw woord over hoe u tot ons spreekt, heer. En of we uw stem verstaan. En of we daar misschien nog wel veel meer van zouden willen. Heilige Geest, daar hebben we u zo hard voor nodig. We willen nu bidden. Of u aanwezig wil zijn voor morgen. Of u in onze harten wil zijn. Of u ons wijsheid wil geven. En of u ons wil helpen om, uh, ja, om de waarheid te zoeken. Wilt u er zo bij zijn, Heer? En we geloven ook dat als u erbij bent, ja, dat het tot eer van u zal zijn. Dat bidden we u, Heer, om Jezus' wil. Amen. We gaan zometeen samen verder zingen met de fantastische band vandaag. En we gaan ook dus uit de Bijbel lezen, met elkaar spreken. Nou, voor alles geldt, doe mee. Voel je uitgenodigd om mee te doen. Maar voel je je ook vrij om gewoon te kijken, te luisteren. Zullen we samen zingen? Ja, we vinden het heel erg leuk om hier vanochtend voor jullie te zingen... Het is uh, de tweede keer dat we in deze setting uh, hier staan, dus het is ook nog best wel een beetje spannend. Uh, we willen beginnen met een uh, kinderlied en uh, daarvoor mag iedereen gaan staan. En het is een lied en dat gaat over de schepping die God gemaakt heeft. weer gaan zitten. Ja, want de kinderen, die hebben vanmorgen een eigen programma. Dus um, de kruimels van uh, 0, 1, 2 en 3 jaar, die mogen zometeen mee met Marjorie en met Anouk. En um, dan gaan ze hier naast de keuken aan de linkerkant en hebben ze daar een mooie tijd met elkaar. En zit je nou in groep 1, 2, 3 of 4, dan hoor je bij de Veenhard Kids... Nou, dan mag je zo meteen mee met uh, Renate en met Christa. En uh, dan mag je ook je jas even aandoen en dan gaan we naar de fontein hier vlakbij. En dan hebben jullie daar een mooi programma en dan kom je straks weer terug. Veel plezier. Laten we gaan staan en dan uh, zingen we met elkaar uh, twee liederen. We beginnen met lofaanbidding. Zitten. Gods stem verstaan. Nou, Gerber en ik hebben deze dienst samen voorbereid. En in de voorbereiding daarbij moet eh, ik wel erg zitten nadenken van wat is dat, Gods stem. En ik moest aan allerlei verschillende dingen denken. En ik wil gewoon een aantal dingen maar uh, met jullie delen om een beetje in het onderwerp te komen. Um, ik weet nog dat ik... Uh, ik heb lang voor de klas gestaan in Amsterdam. En op een gegeven moment deed ik daar ook zelf uh, de Alpha-cursus. Een Alpha-cursus is net als wat wij de Ontdekcursus hebben. Een cursus voor mensen die God niet kennen. Um, en die dus veel vertelt over wie God is. En ik deed daar mee als deelnemer en ging ook een stukje over de Heilige Geest. En dat was voor mij eigenlijk best een nieuw stuk. En wat er werd verteld op die cursus was... Um, dat je ook echt tot de Heilige Geest kon spreken. En dat je hem dingen kon vragen. Nou, dat was voor mij eigenlijk een nieuw stukje. En ik was er heel enthousiast over. Dus de volgende morgen in mijn klas... ik had gewoon groep 5, zeg maar, groep 5, 6, vertelde ik dat heel enthousiast tegen die kinderen. Maar jongens, wist je dat eigenlijk... dat je ook tot de Heilige Geest kon spreken? En je kan hem dingen vragen... en ik had het nog nooit zelf echt zo geprobeerd. Maar ik was wel enthousiast. Nou, die kinderen luisterden daarna zo... En de volgende dag um, nou waren er twee jongens daar aan het lezen in de leeshoek. Die praatten met elkaar en die zeiden, de een zei tegen de ander... Heb jij het ook gedaan? En uh, hoe ging het? En uh, toen zei die een, nou, zegt hij, ik hoorde een stem. En die stem zei, ik hou van je. En ik dacht, dat meen je toch niet serieus, hè? Dan heb ik dat verteld, dus dat wou ik toch graag weten. Dus ik zei tegen ze mag ik vragen, waar heb je het over? Nou, zeggen ze tegen mij, u zei dat gisteren zo mooi. Dus wij hebben met z'n drieën, drie jongens, afgesproken dat we dat gewoon gingen doen. Dus wij hebben gisteravond aan God gevraagd, nou, wilt u iets tegen ons zeggen? Nou, en tegen twee had hij gezegd, in hun, dat zeiden ze, ik hou van je. Dat hadden ze echt gehoord, een stem. En één jongen zei, nou, ik heb niet iets gehoord, maar ik had een heel warm gevoel. Ik werd helemaal blij. En ik was daar heel erg van onder de indruk, want ik had het wel mooi verteld... ...maar nog nooit zelf zo gedaan. En toen, toen dacht ik echt bij mezelf... hey, spreekt God dus echt gewoon met een stem, zeg maar? Voor mij was dat heel nog nieuw. Maar goed, zij uh, dachten, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Nou, dat ben ik niet meer, uh, niet meer vergeten. Maar dat is natuurlijk wel een vraag. Spreekt God echt zo? Of, nou, is hij vooral uit de Bijbel? Kun je hem vooral uit de Bijbel uh, zijn stem horen? Nou, dat is in elk geval een vraag voor vanmorgen. En een ander voorbeeld waar ik aan moest denken, dat is van wat, van wat dichterbij. Um, wij wonen in een straatje met wat allemaal wat oudere mensen. En we hebben een buurman, hij is ondertussen overleden, uh, maar hij was ziek. En ik dacht, ik ga uh, naar hem toe. En ik had wel vaak met hem gekletst, maar nooit over... Uh, grote zaken van het leven. Alleen maar over het weer en over de overkant. De andere buren, die waren natuurlijk allemaal uh, vervelende mensen. Een beetje een Norse man was het. Maar goed, hij was echt ziek. Dus ik zat daar en uh, hij kon ook niet uit zijn bed komen. Het was voor het eerst dat ik op zijn slaapkamer was. Dat is ook zoiets apart. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar goed, ik zat daar. Um, en hij had het moeilijk. En hij voelde zich slecht. En uh, nou ja, hij dacht ook dat het niet meer goed kwam. Dus hij was echt niet positief. Uh, en ik zat daar. En ik kreeg dus, heel, nou niet een stem, maar wel heel sterk het gevoel plotseling van uh, uh, je moet met hem bidden. En ik, dat was een heel sterk gevoel, maar ik dacht ja, ik heb nog nooit met hem over God gepraat. Ik heb nog nooit met hem bidden, ja, hallo, dat, kan, dat, kan, dat gevoel was heel sterk. Alleen ik vond het zo apart dat ik het niet heb gedaan. Een week later was de beste man overleden. Ik heb hem niet meer gesproken. En pas achteraf denk ik, ja, was dat nou Gods stem? Nou ja, kun je makkelijk achteraf zeggen, ja, dat was zo. Maar ik vond dat toch heel, was het nou van God? Of was het gewoon mijn gevoel? Of wat was dit? Nou, dat, hoe weet je dat, hè? Of iets echt van God is, ook al is het nog zo duidelijk, of niet? Dat vind ik ook zo'n vraag bij dit onderwerp. Dus, um, nou, die moeten we ook meenemen, denk ik. Van, als je nou het idee hebt, dit is Gods stem, hoe weet je dat dan zeker? Nou, daar gaan we ook over praten. Um, nou, ik moest nog aan één ander voorbeeld denken. Um, dat gaat meer over... Um, nou, spreekt God altijd wel zo duidelijk? Hey, ik ben al een lange tijd... Uh, um, werk ik, ik werk bij de kanjetraining. Het werk doe ik al lang. Sociale vaardigheidstraining, ook met veel plezier. Maar ik denk de laatste tijd wel vaker... Ja, is dit nou wat ik wil blijven doen? Of misschien moet ik toch eens iets anders doen? Nou, ik heb dat al heel vaak gevraagd aan God... Maar in mijn beleving komt er nog niet zo erg veel antwoord. He? Want dan spreek ik mijn moeder en die zegt... nee joh, je moet eens iets anders gaan doen, je doet het al zo lang. Dan denk ik, oké, okay, nou misschien. Hè? Dan spreek ik iemand anders die zegt... nee, nou, je gaat toch niet stoppen, dit is hartstikke mooi werk. En misschien, nou, dan denk ik, ja, is dit... He? spreekt God zo, is dit... of vraag ik dit allemaal aan God... omdat ik het zelf gewoon niet zo goed kan beslissen? Nou, dat vind ik ook zo'n vraag. Bedenken we het nou, of... Hebben we God gewoon nodig? Of is die, spreekt hij echt? Nou, heel verhaal om gewoon een beetje zo... Ik hoop dat je er iets van herkent. En eigenlijk is mijn vraag ook wel... Um, ja, wat is voor jou nou God's stem? Heb je... Ervaar je hem wel eens als je op school bent? Of als je met je studiegenoten bent? Of als je op je werk bent? Spreek je wel eens? Spreekt God tegen jou? Ik wou eerst maar eens gewoon aan je vragen. En ik hoop eigenlijk, als we gewoon een beetje samen zo in gesprek gaan... Dat we ook samen uh, wat antwoorden kunnen vinden. En wat ik net al zei, dan zullen we straks uh, gaat Gerpam de over vertellen. Maar ik hoop eigenlijk dat jullie durven er iets over te zeggen. Wie, wie, wie zou dat durven? Uh, heb je een idee? Wat is Gods stem voor jou? Wil iemand durven roepen? Michael? Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat, zeg maar? Hoe ziet dat eruit? Dus je zegt wel, het kan, het kan best een gevoel zijn, maar probeer dat nou niet weg te redeneren, maar nou ja, laat het er zijn, zeg maar. En, en volg het misschien ook wel eens. Zo? Oké. Okay. Dank je. Andere, wat is Gods stem? Roep maar. ik heel goed. Dus als je, als je iets moeilijks hebt, hè, je hebt het op je werk, maar dat zou natuurlijk ook op school kunnen zijn, en je zegt als ik er echt voor bid, of jij bidt ervoor, euh, nou dan veranderen er dus ook echt dingen. Ja. Ja, precies. Dus jij zegt ja. Dus jij zegt ook, als je het in Gods hand legt, maar nou, je weet niet hoe het gaat, maar er kunnen echt dingen veranderen. En dat is dus eigenlijk gebed, zeg jij, hè, is, uh, en ook echt nou, veranderingen van, van de situatie. Dat is God, dat is Gods stem. Ja, oké. Okay. Anderen nog? Roep maar. Ja, mooi. Dus je zegt, ja, dat kan, kan van alles. Kan echt een Bijbeltekst of een stem zijn, maar kan ook echt gewoon zijn. Ga maar, in vertrouwen dat het wel goed komt. Als ik het een beetje vrij vertaal, zo. Hè? Je hebt mijn stem gekregen, dus mijn geest gekregen, dus leef. Ga gewoon. Ja, zo, hè? Oké. Okay. Andere. Wat is God's stem? Hoop maar. Een beetje brullen, Nita, want je bent een beetje ver weg voor mij. Ja, dat denk ik ook achteraf ja. ja. Ja, mijn advies is: heb je ooit zo'n in ingrepen? Doe het vooral. En luister inderdaad niet naar allerlei wereldse dingen van dat is raar en gek en weet ik veel wat. Want God is er op dat moment. God heeft een plan en die wil jou vooruit. Dus wees dan een dienaar en dien God. en uh, Hij is hij niet alleen jou aan het denken, maar dat vooral ook met jouw buurman. Ook, ook met mijn buurvrouw. Mooi, ja. ja. Weet je wat Michael eigenlijk ook zegt: hè? van in vertrouwen. En hij heeft een groter plan. Dus is wel mooi dat je dat zegt, vind ik. Ja, oké. Okay. Nog meer mensen die er iets over willen zeggen? Ja, Angela? Oké. Okay. Oké, okay, dus er zijn ook momenten dat je zegt dat het heel helder is. Ja. En dan kun je gewoon gaan, zeg maar. Oké. Okay. Meer mensen nog aanvullen? Kees? Ik vond mm dat we het ook eens kennen. Het probleem is dat we het verstaan. Ik wil misschien een keer mijn hand op, maar er zijn heel veel mensen die ik niet kennen. Goede vraag. Het is eigenlijk een vraag van: die mag er ook wel bij, hè? Van spreekt God alleen tot mensen, nou ja, tot mensen die Hem kennen. Dat is eigenlijk jouw vraag, hè? Toch? Ja. Ja. Dan nou, laten we even staan. Dat gaan we zo even meenemen? Nog iemand die? Ja. Absoluut. Als je wil zien, dingen die heel gebeuren, die je niet bedacht had, kan zijn. Als je het zien. Precies. Mooi. Ja, dus we komen echt wel tot een breed iets, hè? Dus Godstem hoor ik de Bijbel, gevoel, ook wel echt een stem kan. Maar kijk ook eens nou, naar de natuur, naar gebeurtenissen die veranderen. Dus heel breed is het. En is het nou alleen voor, voor mensen te, te begrijpen die, nou ja, God kennen? Of kan het breder nog? Er is nog een vraag erbij. Oké, okay, roep maar hoor. En een ding is dat eigenlijk net een beetje echt heel erg ja <laughs> <laughs> yeah. En bedankt. Mooi. Ja, een beetje uh, ja. Kees' uh, is de vraag. Ja. Oké. Okay. Ik ben wel nieuwsgierig, hè, want we hebben nu zo een beetje te praten over uh, uh, wat is Godstem eigenlijk. Um, ik zou het wel leuk vinden als we... Um, ook nog een beetje met elkaar in debat konden. Maar dan ga ik nog ietsje meer van jullie vragen. Dus even kijken of jullie dat durven. Als je denkt, ja, dag, dat ga ik echt niet doen. Dan blijf je gewoon lekker zitten. Maar ik zou het leuk vinden als je nou, de uitdaging met mij aandurft. Ik ga gewoon een stelling aan je geven. En die stelling, daar mag je van bedenken. Nou, wat vind ik ervan? En dan mag je strakjes, als je het ermee eens bent, ga je ergens daar, ga je dus even staan, hè? Zo, van je stoel af, en dan een plekje zoeken ergens in dat vak. Dat is het vak met eens. Ja? En als je denkt, nou, daar ben ik het niet mee eens. dan ga je ergens hier zo zitten, aan deze kant. En als je denkt, nou ja, weet je, dat weet ik niet zo goed. beetje wel, beetje niet. of. doe uh, maar, dan uh, ga je zo ergens in het midden. Goed, we kijken of, dat, of, of jullie dat een beetje durven zo. Even kijken hoor. Ik had er een paar bedacht, wij hebben er samen een paar bedacht. Eigenlijk hebben we er een paar ook al een beetje gehad. Um, nou, weet je wat. Laten we toch eens beginnen met een beetje een eenvoudige. Volgens mij kan iedereen gewoon meedoen. Um, mijn stelling is, je kunt niet weten of iets Gods stem is of gewoon je eigen gevoel. Dat kun je eigenlijk niet weten. Als je zegt, nou daar ben ik het wel mee eens. Dat kun je inderdaad niet weten. Dan ga je hier ergens een plekje zoeken. En als je denkt, nou dat kan je best wel weten. Dat kan je prima weten, hartstikke helder. Dan zoek je hier een plekje. En als je denkt, ja, ja, ja, beetje wel, beetje niet, dan zoek je ergens hier een plekje. Zouden jullie durven, gewoon op deze morgen? Laten we gewoon proberen een keer. Daar is eens, je kunt het niet weten. Hier, je kunt het wel weten. En hier ergens, je mag ook staan hoor, is, nou, beetje wel, beetje niet zo. Leuk. Je kunt niet weten of iets gods van god is. Als je zegt dat klopt, dan sta je daar. Dus hier zeg je je kunt dat niet weten. Nou, zijn dus we toch een beetje veranderd, hè? Je mag ook even blijven staan hoor, is helemaal goed, is helemaal goed. Ben ik wel nieuwsgierig hè? Dus het zijn een aantal mensen, de groep die in het midden is vrij groot, maar de groep die zegt je kunt het best wel weten. Als ik het goed begrijp is ook best groot. En er is ook een groepje die zegt, nou dat kun je niet weten. Of iets godstem is, of niet. Klopt hè? Ben ik wel nieuwsgierig. Is er iemand van deze groep die zegt, nou daar zou ik wel iets over willen zeggen? Hoeft niet, mag. Wie durft het uit te leggen van jullie? Zullen we gewoon zo zitten doen? Jullie kunnen elkaar wel verstaan, hè? anders moet je even roepen. Ga je gang. Okay. Ja. Mooi. Ja? Vul maar aan. Vul maar aan. dat die En ik beleef dat misschien als ik zie daar zeg maar van een Ja, Heel mooi. Nee, nee, mooi. Mooi. Ga je gang. Nee, dat is okay, iets, iets te ver. Uh, uh, zeg maar, uh, Precies. Oké, okay. dus daar zit er. Ja, dat snap ik. Daar zit het de dubbele stuk, hè? Anderen nog aanvullen? Zelfde reden. Dat roep je maar, hè? Dan ga ik even naar de kant die zit bij... Nou, je kunt het wel weten... Je kunt Gods stem wel verstaan. Wie wil er iets over zeggen? Ga je gang. Voor jouw idee. Ja, dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi. hè? Dat is vaak als we praten samen, dat je denkt, ja, ja, had ik ook daar kunnen zitten. Maar je zegt eigenlijk soms is het zo helder, dan weet ik het gewoon. Dan, ik moet het nu doen. En dat luister niet altijd, maar ik, je weet het eigenlijk wel zeker. Je kunt, je kunt kiezen, zeg je. Je kunt het sterk voelen, maar je kunt ook kiezen. Ik doe het nu niet. Nou, helder. ...nog meer mensen aanvullen. Zelfde reden om daar aan die kant te zitten. Wil iemand er nog iets... ...nog meer mensen aanvullen. Ik heb heel vaak gevoeld dat het samen is... ...maar soms krijg ik dat heel duidelijk. Soms is het heel duidelijk. Dus de aandacht naar deze Ja. het is toch wel een heel duidelijk. Nee. Dus dan vinden we elkaar daar wel in, hè? Ja, ja. Dus het is, het is met elkaar verweven. En tegelijkertijd, soms is het heel helder. Dat je het niet had bedacht en dat je denkt, maar nu, ik moet, ik ga. Anderen nog aanvullen? In combinatie met Gods woord, ook denk ik. Als ik je zo goed begrijp. Hè? Ja. Dus je zegt eigenlijk van als je de Bijbel leest. dan is het best helder. Nou, wat God van je wil en wat God niet van je wil. Ja, maar niet alleen datgene wat je leest. of hetgeen wat je leest. Oké, ja. Dus eigenlijk alles. Ja, Ja. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Wim? Dat is een mooie... Ja. Vaak, vaak weet je het eigenlijk wel, zeg je. Net een beetje als wat Willem zegt. Ja. Oké. Okay. Dank je. Grote groep in het midden. Iemand daar nog iets aan... Wil iemand daar iets over zeggen? Waarom zitten jullie in het midden? Er zitten veel tieners in het midden volgens mij, hè? Beetje de jongeren een beetje in het midden gaan zitten? Ja, volgens mij wel. Durven jullie er iets over te zeggen? Beetje wel, beetje niet? Of weet je het niet hoe? Wie durft? Wie kan het uitleggen? Het is een ontdekkingstocht, zeg je. dat ja, is echt grappig, omdat je zegt van het is zoekend en de ene keer is het helder, de andere keer nog helemaal, niet helemaal, dus ik ben, nou, aan het zoeken dus daarom mm -hmm. je relatie groeit, dus ja, zo helder is het niet altijd, zeg je, maar soms wel oké, okay. anderen ja, yeah, Judith Oh ja, dat was heel helder. Wat wel mocht en niet. En dat ga je dan. Ah, dat zie je ook. Waarom mag dat eigenlijk niet? Waar mag je niet spelen op zonder dat. Deze keer dat je dat niet Ik je opwijzen. En Wat doe ik? Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. ja. En dat kan natuurlijk ook een sterk gevoel zijn, hè, dat je schuldig voelt van stem zo wat hoort die zegt van dit gaat fout, het mag niet, zo, hè? Maar goed, dat is dan inderdaad wat je zegt. Er zijn dus veel, er kunnen allerlei stemmen zijn, maar die kunnen ook vanuit je opvoeding, bijvoorbeeld tot je komen, hè? En wat is nou? Ja. Oké, okay, mooi. Anderen nog aanvullen? Uit de middengroep. Herkenbaar wel, hè? Ja. ja, dat herkenbaar, denk ik. Met name in keuzes die je wil maken herken ik ook erg, hoor. Ook in mijn voorbeeld. Van waar? Nou, wat is? Waar wil God me nou hebben? Ja, hoe helder is dat altijd? Nou, niet altijd, hè? Zeg je? Voor jou. Ja. Ja. Ja, roep maar. Hoor verder, want wat ik merk zeg maar is dat um, er komen heel veel persoonlijke verhalen. Jij, jij vertelt hele persoonlijke verhalen allerlei andere mensen en dat is heel mooi, maar je kunt er um, um, ook moeilijk kritiek op hebben. Jij vertelt prachtige dingen en dan ga ik niet recht in jouw gezicht zeggen, dat vind ik onzin. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd of er mensen zijn vanmorgen die ergens diep van binnen wel denken van, ja jongens, wat is dit voor zweverige geklet. Ik vind het wel gewoon onzin. Waar ben ik in vredesnaam beland? Wat zijn, dit, zijn er mensen die bij, bij het hele verhaal van God stem Denken van, ja weet je, sorry hoor, ik haak uh, ik af. Ja, ja, ja, ja. Nu moet je ook. Nee, je mag. Wil je er iets over zeggen of niet? Dus hoe hou je dat uit elkaar, zeg jij? Ja. Een roep eens. Wie wil erop reageren? Dus hoe haal je het uit elkaar? Je kunt dus sterke gevoelens hebben, zeg je eigenlijk, hè? En wat is van God of niet? Zo makkelijk kun je het ook niet. Je kunt ook niet zeggen positief is van God, negatief is van zijn tegenstander. Dus, zo simpel is het ook niet. Dus hoe weet je het? Is dat je vraag? Durft iemand daarop te reageren? Hoe weet je het? Het ja, dus antwoord is wel eigenlijk van, blijkbaar als je een sterk gevoel hebt, moet je het wel checken. Je, ik hoor al, hé, je kunt dat in de Bijbel dingen overlezen. Je kunt ook mensen opzoeken die je vertrouwt en die, waarvan je denkt, nou die uh, kunnen mij daarin helpen. Dus dat is blijkbaar ook een belangrijk iets. Je moet het blijkbaar wel checken. Dat is mijn, even mijn conclusie van jou, hè. roep maar hoor als je anders over denkt. Ja, ja oké. Okay. Michael? Is dus wel voor te verstaan, hè? He? Helder? Ja? Annemiek, zijn er, zijn er mensen die zich geïntimideerd voelen door al die verhalen over Gods stem verstaan en over wat er boven komt en die dan nu een beetje met het gevoel zitten van, ja, weet je, dat heb ik allemaal niet. Weet je, ik, ik, ik, ik, ik hoor helemaal niet zoveel bijzonders en uh, ben ik dan wel een goede christen. Uh, zijn er mensen die een beetje dat gevoel hebben? En die eigenlijk steeds dieper wegkruipen in een hoekje en denken van, nou, ik wacht wel tot het voorbij is. de laatste tijd is zo er gebeurde er gebeurde er in de gebeurde er Ik denk God zo machtig! Hij kan er de er gebeurde de er tegenhouden. En wij gaan het lekker niet. er gebeurde er gebeurde er gebeurde we gebeurde er gebeurde er gebeurde er gebeurde er je? er gebeurde er gebeurde je gebeurde Warte. Je labelt het negatief, terwijl ik eigenlijk heel mooi vind dat je deze aanvulling doet. Dus dit zijn de vragen. Voor mij zijn het ook vragen. Dus dankjewel voor het neerleggen ervan in elk geval. En je krijgt er geen antwoord op? Nee. Hij ja, was erbij. Dan is het moeilijk, hè? En dan, ja, dan komen we op dat stukje, eigenlijk, uh, wat Michael aan het begin een beetje zei, denk ik. Dat stukje vertrouwen. Want het klinkt een hele dooddoener. Aan de andere kant, als je al een aantal keer, nou ja, hebt ervaren. Dat je alleen maar weet, hij is erbij. Dat is wat ik weet, zoiets. Roep maar, hoor. Ja. Ik kom iets dichterbij, dan kan ik iets. Nee. Je krijgt vaak geen antwoord, zeg je. Alleen, je mag erop vertrouwen dat God erbij is. En dan mag je om bidden. Zeg ik het zo goed? Dank je. Ja. Nee. Dank je. wat minder zwart-wit, denk jij soms, misschien? Of misschien niet zo afhankelijk van onze keuze. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Ja. ja. ja. Ik kijk een beetje naar jou... Volgens mij uh, hebben we heel veel gedeeld samen. Ik zou nog wel een tijdje verder willen hoor. Dat zou ja. ik eigenlijk wel leuk vinden. Nog een paar stellingen zo. Maar dan moeten we met elkaar goed vinden dat we hier uh, nou, om een uur of één gewoon weer naar huis gaan zoiets. Hè. <laughs> ik weet niet. Uh, ik denk dat het misschien voor nu. Mijn gevoel zegt. Het is, tenzij iemand nog even iets aan toe wil voegen mag. Maar voor mijn gevoel zegt uh, dat het voor nu wel goed is. Dus misschien is het lekker om je je plek gewoon weer op te zoeken. Als je graag op je oude plek weer terug wil. En uh, misschien zit je eigenlijk wel goed. Dat mag ook natuurlijk. En dan. Um, dan nou uh, gaan we even door naar het uh, volgende stuk. Goed zo, dank jullie wel. Dank jullie wel voor het meedoen. Ik vond, ik vond het erg leuk en um, ik ga niet nog een heel lang verhaal houden, dus schrik niet. Maar ik wil wel even de Bijbel open doen en daar een paar dingen over zeggen. En ik wil eerst maar gewoon een Bijbelverhaal lezen en ik wil het verhaal lezen uit, uh, uit handelingen 17, waarin Paulus in uh, Athene is. En hand daarvan een aantal dingen over uh, Gods stem. De Bijbel zegt, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, nou, dat zijn een aantal reisgenoten die nog onderweg zijn. Raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In die synagogen sprak met de Joden, met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjes maken toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper te zijn van uitheemse goden omdat ze dachten dat hij predikt over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, Kun je ons nou eens uitleggen wat die nieuwe leer is die door jou wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons wel vreemd in de oren en we willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Athenas, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft. Hij die zelf van iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. En gezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als we dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen of het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen achter op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen, door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door mij de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet hij ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele zich bij hem aan en aanvaarden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius en een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Een paar handvatten en, en, en te gaat ze met ons meeklikken. Als het eerste, uh, de mens is, is gemaakt voor openbaring. En um, even aanhakend op, op het debat wat we net met elkaar, of het gesprek wat we met elkaar hadden. Wat mij opviel, en dat is niet erg hoor, dat als je in zo'n plek als deze met elkaar in gesprek gaat over Gods stem verstaan, dat er allerlei echt hele mooie verhalen bovenkomen. over wat mensen persoonlijk ervaren hebben over God spreken in hun leven. En ik denk dat het heel goed is om dat met elkaar te delen en elkaar ermee te bemoedigen. En ik denk dat het tegelijkertijd ook belangrijk is om te realiseren... dat zo'n ervaring van Gods stem voor jou zelf heel overtuigend is. Maar voor anderen hoeft het helemaal niet overtuigend te zijn. En we zijn hier met een groep mensen bij elkaar die, die, nou die hier heel verder mee willen gaan. Maar ik denk als ik een aantal buren had meegenomen vanmorgen, dat die hier weg waren gegaan... Een beetje met het idee van nou waar Gerben op zondagochtend is, maar dat zijn hele rare mensen. Want, want ik weet niet of ik hier wel wat mee heb. En ik denk dat als je, als je een verhaal wil vertellen naar de mensen om je heen, dat het heel erg goed is om te delen en te getuigen hoe God tegen jou persoonlijk spreekt. Maar dat je tegelijkertijd ook wel iets meer moet hebben dan alleen maar jouw allerindividueelste ervaring van wat God tegen jou zegt. En dat je daarom ook de vraag moet stellen, weet je, is het niet gewoon allemaal, verzinnen wij dit niet gewoon met z'n allen? Ja, of, of is het gewoon omdat wij toevallig dat soort mensen zijn? Ja, Anamiek stelt een hele mooie verhaal, maar ja, dat is gewoon Anamiek, weet je. Is ook een beetje zo'n wat <laughs> zweverig iemand, weet je. Even, even als voorbeeld. Kijk, en, en daarmee kan iemand het heel makkelijk wegschuiven. En ik denk dat het mooi is wat de Bijbel zegt hier... Um, dat God wel degelijk een sprekende God is. En het mooie is van dit verhaal wat, wat, wat Paulus hier vertelt, dat allebei de dingen erin zitten. Aan de ene kant laat dit verhaal zien dat een mens gemaakt is voor openbaring. Een mens is gewoon, en dat, dat zie je, Paulus komt in Athene, en op allerlei verschillende manieren hebben mensen iets gevoeld, iets ontdekt, iets gehoord van God, en daar een beeld aan gegeven en, en, en een eredienst bij bedacht. En... Um, het, uh, Paulus is er boos over en tegelijkertijd haakt hij er helemaal mee aan. Dus er is iets in mensen, waardoor we voortdurend iets voelen, iets ervaren, iets meemaken van het hogere. En dan is het natuurlijk een optie dat we dat allemaal verzinnen. Dat kan. Maar heel waarschijnlijk is dat niet. Het is veel logischer om te veronderstellen dat wij mensen blijkbaar gemaakt zijn om contact te hebben met God. Op een of andere manier. En Paulus zegt, ik ben gekomen om namens God te vertellen wat het is dat jullie voelen en ervaren, waar dat over gaat. En ik wil jullie het hele verhaal vertellen van de God, van het moment dat hij de wereld gemaakt heeft, tot dit moment. En Jezus is het centrum van dit verhaal. En te midden van al die beelden en ideeën en gevoelens en gedachten en, en wat mensen ervaren van God, is er iets, zegt Paulus, als het echte verhaal van God. Iets wat gebeurd is, wat geleefd heeft, wat onder ons was. En dat kom ik vertellen. En tegelijkertijd zit er in dit hoofdstuk ook dat het ook echt heel veel door ons verzonnen wordt. Er wordt terecht gezegd van hoe weet je nou dat we niet allemaal zelf bedenken. En die hele stad Athene die staat boordevol met beelden die mensen zelf bedacht hebben. En ik denk dat Meidrecht in dat opzicht niet zo heel veel verschilt van Athene. We bouwen misschien niet meer fysieke beelden van God, maar in ons hoofd en op allerlei andere manieren zitten we vol met allerlei ideeën en gedachten over God die we zelf bedacht hebben. En door de hele Bijbel heen lopen die twee lijnen. De ene lijn van een God die spreekt en die, en die dichtbij komt en die zichzelf bekend maakt en die ook uh, um, vertelt welke weg we moeten gaan. En tegelijkertijd een voortdurende waarschuwing om geen beelden te maken van God. Om niet allerlei dingen zelf te bedenken. Om niet de God te creëren zoals jij hem heel graag wil. Nou, ik denk dat het goed is om vandaag wel nou voor allebei die dingen heel serieus mee te nemen. God spreekt. God wil echt heel dichtbij komen. Ik wil ook tegen jou spreken. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om te midden van al die dingen die we voelen en ervaren op zoek te gaan. naar Wat is nou echt de stem van God? En wat bedenken we allemaal zelf? Wat zijn de beelden die wij gemaakt hebben? Ah, daarom het tweede punt. Oh, je was nog een het verder, zie ik niet. <laughs> volgens mij is het, is het heel belangrijk. Als je werkelijk Gods stem wilt verstaan in jouw leven, kan dat volgens mij niet. Zonder dat je een voortdurende, levende omgang hebt met het woord van God. Weet je, Paulus kan daar in Athene zo'n geweldig verhaal houden en vertellen: dit is wat God tegen jullie wil zeggen, omdat hij heel, heel, heel goed de Bijbel kent. Weet je, ik vergelijk het wel eens met, met, een, uh, met muziek. Weet je, als je uh, goed wil improviseren met muziek, of, of goed wil uh, bedenken hoe bepaalde muziek vandaag geklonken zou hebben, moet je heel veel verstand hebben. Als je, ik, ik ben niet zo muzikaal, maar als je. Uh, muzikaal bent en je wilt een stuk van Bach uitvoeren en je wilt het improviseren, en je wilt laten horen hoe Bach vandaag geklonken zou hebben, de enige manier waarop je dat goed kan doen is door heel veel studie te maken van Bach. En, en ik ben totaal niet muzikaal, dus als ik muziek hoor en ik zeg oh, typisch Bach, dan, dan klets ik waarschijnlijk <laughs> en heel erg uit mijn nek. probeer ik interessant te doen. Maar. Um, zo werkt volgens mij met de Bijbel ook. Als we willen weten wat Gods stem is, hoe God vandaag spreekt, dan moeten we heel erg thuis zijn in, in, in, het, in het ritme en de maatsoort en de klankkleur en weet ik wat allemaal van de Bijbel. En dat kan op verschillende manieren. Je, je kan heel erg thuis raken in Bach door zelf heel veel Bach te spelen of door er heel veel naar te luisteren. En misschien kan het ook wel door hele dikke boeken over Bach te lezen of, of door heel veel gesprekken over Bach te voeren. En zo is het met de Bijbel ook. Je kan op heel veel verschillende manieren een levende omgang met Gods woord hebben. Maar als je niet dat hebt, denk je dat het heel lastig wordt om goed te onderscheiden wat Gods stem is en wat niet Gods stem is. Uh, derde punt. Toets wat je denkt te horen. Nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad, dus daar ga ik niet heel veel meer over zeggen. Um, een paar mensen hebben dat ook opgemerkt. Weet je, je kan overal vol van zijn, maar check het. Kloppen mijn gedachten, wat ik denk te horen, waar ik vol van ben, klopt dat met de Bijbel? En niet eens altijd letterlijk, maar is het in verbinding te brengen met dat grote verhaal van een God die komt vernieuwen en bevrijden? Is het te verbinden met het verhaal van Jezus? En, en toets dat ook aan de mensen om je heen. Ga daarover in gesprek. Vierde punt. Ehm... Um, Wees eerlijk, uh, dus eigenlijk is dat precies wat Willem uh, zei. Dat, uh, Willem ze daar? <laughs> Willem zei net tijdens het, tijdens het debat: van uh, eigen, eigenlijk weet je het wel wat, uh, wat God tegen je zegt. En, en dat is heel goed om voor jezelf te toetsen. Want ergens uh, kan je daar ook heel erg mee de bocht vliegen. Ik, ik heb een foto meegenomen. Ik weet niet of het niet daar lukt om hem nu te laten zien. Oeps. Ja, <laughs> dit is, dit is uh, Pierre, moet ik goed onthouden, Nkuru Ziza. <laughs> en, en hij is de president van Burundi. En, en, en, uh, ik las toevallig een, een mooi verhaal deze week. Of eigenlijk geen ja, achtergrondverhaal. Er is op dit moment heel veel gedoe in Burundi. Er is een staatsgreep geweest, een mislukt. Er is heel veel gedoe rond deze persoon. Deze man is, is christen. Hij uh, heeft een levend geloof. En hij is vroeger rebellenleider geweest. En toen hij in de jungle was, heeft hij, zegt hij, Gods stem gehoord. En God heeft tegen hem gezegd, nu nog in de jungle zat, jij wordt de leider van Burundi. Prachtig. Is uitgekomen. Hij is de president van Burundi geworden. Um, maar hij heeft inmiddels twee termijnen als president erop zitten. En de grondwet van Burundi zegt, je mag maximaal twee termijnen president zijn. Maar, zegt hij, ja, ja, dat kan de grondwet wel zeggen. Maar God heeft tegen mij gezegd, jij bent de leider van Burundi. Dus ik ga gewoon een derde termijn. Nou, dat, geeft, dat zijn niet alle Boeroendezen met hem eens. <laughs> en dit geeft heel veel onrust. En ik vond het een mooi verhaal. Het is een beetje ver van ons bed. Maar dit is wel, zeg maar, wat er heel vaak kan gebeuren als je niet echt eerlijk bent. Misschien heeft die man Gods stem gehoord. Misschien was het Gods bedoeling dat hij president van Burundi werd. Maar waar stopt de stem van God? En waar begint de stem van jouw ego? Je hebt het ook een paar keer gezegd. Um, en, en, en dat is ook wel iets wat ons goed moet realiseren. Het gebeurt zelden dat je hoort dat iemand zegt, ik heb een visioen gehad. En um, God heeft tegen mij gezegd, um, weet je, één termijn als president is wel genoeg. <laughs> het is altijd andersom, zeg maar. Mensen krijgen altijd visioen dat ze meer mogen dan wat de wet eigenlijk voorschrijft. Dus ik denk dat het goed is om je te realiseren, in dit geval dat je, um, als je aan de haal gaat met wat God tegen jou zegt, of dat je denkt Gods stem te verstaan, dat je voortdurend op de, nou, eerlijk moet zijn tegen jezelf. Is dit echt Gods stem? Of is dit mijn ego? Of, of is dit wat ik graag wil horen? Of is dit een mooie manier om, uh, om weg te vluchten? En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om je te realiseren, als Gods stem tegen jou spreekt, waar ik absoluut in geloof, wat kan, realiseer je dan alsjeblieft dat God nooit alleen tegen jou spreekt. Er zitten een heleboel mensen om jou heen tegen wie God ook spreekt. En God spreekt ook in het groot, God spreekt ook in Zuid-Amerika en in Afrika en in Azië. En, en God, God spreekt ook in het geheel, in hoe deze gemeenschap, hoe een kerk zijn lichaam wordt. He, dus God, God spreekt tegen jou, dat kan. Maar nooit tegen jou alleen. Dus laat je corrigeren door wat er om je heen gebeurt. En stop waar de stem van jouw ego begint. Ik denk dat als je regelmatig heel eerlijk bij jezelf naar binnen gaat, dat je heel goed weet wanneer dat is. Volgende punt, uh, Nita. Ja, daar waren we. Kan er kort over zijn? Um, ik denk dat als je Gods stem wilt verstaan, dat het belangrijk is om te leren luisteren. Als je um, niet je best doet en je erop toelegt om Gods stem te leren verstaan, maar gewoon een beetje door je leven heen dobbert en je agenda vol laat stromen. Dan wordt het heel lastig om gevoelig te zijn voor wat God tegen jou zegt. En leren luisteren begint bij luisteren naar je verlangen. Verlang jij daarna dat God tegen jou spreekt? Heb je God lief en wil je dicht bij hem zijn? En wil je de weg gaan die hij wijst? Verlang je daarna dat dat duidelijk wordt? Nou, begin daarbij. Bid daarom. Zoek daarna. Ruim daar tijd voor in. Zoek de stilte. Um, uh, gooi de Bijbel open. Als je verlangt om Gods stem te leren verstaan, dan is dat ook iets waar je op toe kan leggen. Waar je naar kan verlangen en waar je om kan bidden. Dat wou ik zeggen. En als je, als je dat helemaal niet doet... Hè, dan wordt het ook heel lastig om Gods stem goed te leren verstaan. Volgende punt. Um, en, en dan komen we denk ik heel dicht bij... Um, weet je, die hele discussie over die we net hadden... een hele mooie, waardevolle discussie... kan ook één grote afleidingsmanoeuvre zijn. Weet je, als je Gods stem hoort, dat je zegt van... ja. Is dat nou mijn gevoel? Is dat nou van God? Weet ik dat dan allemaal zeker? Um, de vraag is uiteindelijk, ook aan het eind van de preek van Paulus, wat ga jij doen? Wil jij hier naar luisteren? Wil jij de weg gaan die God wijst? Wil jij zijn stem horen? En uiteindelijk, uiteindelijk zijn er... Op die Areopagus een heleboel mensen zeggen... nou het is een ingewikkeld verhaal op Paulus. Of een beetje een raar verhaal. Of, nou, dat moet je ons nog maar eens uitleggen hoor. Dat weet ik allemaal niet. Een hele mooie manier om uiteindelijk om de boodschap van Paulus heen te gaan. En je niet te confronteren met de vraag... Weet je, is het misschien waar wat die Paulus zegt? Is dit de stem van God? Moet ik deze Jezus volgen? Het is veel veiliger om weg te lopen. En daarom als het gaat over... Versta ik de stem van God? Is het gevoel of is het geen gevoel? Is het nou waar? Is het ook goed om bij jezelf naar binnen te gaan en te zeggen... Ja, maar wil ik echt dat God zo dichtbij komt? Mag die tegen mij spreken? Mag hij vertellen waar ik heen moet gaan? Laatste punt. Um, ik stelde net, net zelf ook die vraag. Um, ik kan me heel goed voorstellen... Dat je hierbij hebt gezeten en dat je toch een beetje met het gevoel blijft zitten van ja, allemaal mensen die bijzondere ervaringen hebben. Dat heb ik niet. Ik hoor nooit een stem. Ik voel nooit hele bijzondere dingen. Ik krijg het niet heel warm van binnen. Ben ik wel een goede christen? Of hoe kan ik dat dan ook krijgen? En daarom zou ik hiermee willen afronden. Laat je niet intimideren. Maar laat je verrassen. Bedenk een aantal dingen. In de eerste plaats, niemand is te min of te onbelangrijk of niet goed, te slecht uh, om, om de stem van God te horen. God wil heel graag spreken. Hij wil heel graag spreken tegen jou. Dat is het verhaal wat de Bijbel van voor tot achter vertelt. Twee, God laat zich niet commanderen. God is niet op afroep beschikbaar, hij is God. Hij bepaalt wanneer hij spreekt, hoe hij spreekt, op wat voor manier hij spreekt. Hij wil graag tegen jou spreken. Hij gebruikt de manieren uh, uh, waarop jij God's God stem kan horen. Maar hij laat zich niet commanderen. Dat betekent dat je soms ook gewoon geduld moet hebben. Dat je ook gewoon alle ruimte moet hebben om te wachten. En die ruimte mag je ook krijgen. Ruimte is niet voor niks een van de kernwaarden van de Veenaarkerk. Weet je... Um, jij mag zijn daar waar jij bent op je reis met God. En je mag zijn wie je bent op je reis met God. En misschien dat sommige mensen uh, uh, heel direct Gods stem verstaan. En dat andere mensen heel goed uit de voeten kunnen met een Bijbel en, en, en daar enthousiast over worden. En jij misschien nog weer op een andere manier. Maar neem die ruimte. Weet je, ik geloof dat God ook vandaag tegen mensen spreekt. Het is niet zo dat we alleen maar een dorpboek hebben en dat we daarmee moeten doen. En tegelijkertijd ben ik er ook van overtuigd dat niemand God in een zijn broekzak heeft. Dat niemand een rechtstreeks lijntje heeft en precies kan vertellen in alle situaties van het leven wat God van je wil. En ergens tussen die twee uitersten moeten wij vol vertrouwen onze weg gaan. Vertrouwen dat we een God hebben die tot ons wil spreken. Die ons uitnodigt om met hem mee te gaan en die heel dichtbij wil komen. Durf gewoon vol goede moed vanaf de plek waar je staat die weg te gaan. Paulus uh, heeft uiteindelijk het verhaal over de opstanding van Jezus. Weet je, we hebben uh, een beetje bij het verhaal van Pieter aanhaken. We weten het allemaal niet zeker. maar We weten één ding wel zeker. Eén ding hebben we om ons echt aan vast te houden. En dat is een leeg graf. Er is één boom die alvast groen is geworden. Hou je daaraan vast. Ga vol moed de, wet hem, uh, de weg aan achter hem. Laat je niet intimideren, maar laat je verrassen door alles wat God jou wil geven. Wat mij betreft gaat het debat straks volle nog door bij de koffie. Wij willen nog bidden. Zullen we samen bidden? Gerro en ik doen het samen. Dus, um, nou, bid met ons mee. Goede God, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, we willen u danken dat we hier vanmorgen in alle vrijheid ja, van gedachten konden wisselen over, over u en over hoe u tot ons spreekt. En we danken u heer dat er ook ruimte was om uh, daar ook alle vragen bij te stellen die we hebben. Heer, soms is het leven gewoon moeilijk en zwaar en soms is het helemaal niet zo helder welke kant we op moeten en zouden we dat wel heel graag weten... Heer, soms is het moeilijk om al die dingen die in de wereld gebeuren, ja, naast u te zetten. En te zien wat uw rol daarin is. Soms is het ook ingewikkeld om, als we in de Bijbel lezen, dat goed te verstaan en te begrijpen. Als we daarin al die, al die mensen lezen die, uh, die omkomen. Heer, als simpel mens hebben we veel vragen. En tegelijk is er ook verlangen om op u te vertrouwen en... Uh, Tegelijk kunnen we ook veel mooie dingen aan elkaar vertellen over de momenten dat we zeker wisten dat u, er, dat u erbij was. En dat u ons een kant op stuurde. Heer, we willen al die dingen bij u neerleggen. En we willen u vragen om, om rust, om, ja, om vertrouwen, dat we hoe ons leven er ook uitziet. Dat we één ding zeker weten en dat is dat, dat u er bent. En dat u om ons heen bent. We bidden u, Heer, in Jezus' naam. Goede God, Vader, we willen vragen en bidden um, ja, of we uw stem mogen leren verstaan. U bent om ons heen, u houdt van ons, u wilt graag tegen ons spreken. Heer, neem ons bij de hand en leer ons steeds meer vanaf de plek waar wij op dit moment zijn om met u onderweg te gaan. En in, in alles wat we meemaken in het leven. Te leren om, uh, om te horen en te onderscheiden wat u tegen ons zeggen wil. En de weg die u ons wijst. Heren, we willen uh, nou, dit moment ook gebruiken om, uh, om daarvoor stil te zijn. Heren, wilt u de stilte gebruiken om tegen ons te spreken? Heren... Um, ja, als, we, als we u niet horen of, of niet horen wat u zegt, heer geef ons dan de rust om op u te wachten, om op u te vertrouwen. Heer spreek tegen ons in de ruimte die we, die we nemen en de stilte die we zoeken. In Jezus naam. Heer, dank u voor dit moment. Heer, en uh, ga vanaf dit moment ook met ons mee. In Jezus naam. Amen. Volgens mij gaan we samen zingen, toch? Nou, kom lekker staan, zou ik zeggen. bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil graag nog een uh, paar dingen met jullie delen. We geven elke week een bloemetje weg als Veenaardkerk. Ik denk dat zo'n bloemetje ook um, nou, wel een, een teken kan zijn dat, uh, dat God hè, aan mensen denkt. Dat wij dat via God mogen doen. We geven hem deze week aan uh, dominee Harry Takke. Hij is dominee van de PKN-gemeente hier in Meidrecht. Hij is al heel erg lang ziek. En weet ook niet zo goed hoe lang dat nog gaat duren. Dus als uh, hart onder de riem krijgt hij uh, het bloemetje van ons vandaag. Nou, we hebben vanmorgen uh, een dienst gedaan die ietsje anders verliep dan uh, anders. Als Veenaardkerk uh, komen we niet alleen maar op zondag bij elkaar. We hebben ook allerlei andere activiteiten. Wil je meer weten? Bij, het, uh, bij de uitgang ligt een uh, boek. Met een, uh, kun je je naam opschrijven, je e-mail? En uh, dan doe dat als je dat wil. En dan krijg je al informatie over andere dingen, gewoon via de mail naar je toe. Nou, tot slot, we collecteren in de Veenaardkerk altijd één maand uh, voor één doel. Deze hele maand mei hebben we al gecollecteerd voor uh, Pearls of Africa. Johanna en Remco uh, Zwart zijn uh, daarheen gegaan. Nou, of daarheen. Sorry. Um, even goed kijken. Naar uh, Oeganda zijn zij gegaan. Een grote stap. En uh, met hun gezin. Nou ja. En uh, deze maand collecteren we voor hen. Voor de laatste keer. We gaan het laatste lied zingen. Laten we met elkaar gaan staan. We zingen Heer, ik prijs uw grote naam. En we hebben bedacht dat het eerste coupletje, dat zingen de mannen alleen. En dan haken we op het refrein aan met z'n allen. En dan doen we hem nog een keer. En dan beginnen de vrouwen alleen. En dan haken we ook weer met z'n allen aan. Maar het staat aangegeven. Fijn dat je er vanmorgen was en voor de manier waarop je mee hebt gedaan en voor ons allemaal tot slot de zegen van een drie enige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou al de dagen van je leven. Amen.